3 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mon en Suzanne Bosman. De schoonheid van de rook en het puin in Kiev en een onthullend inkijkje... in de wereld van de ondernemers die dik verdienen aan ziekte en dood. Zo direct in Radio 1 vandaag na het nos met Gert Kluik. De Syrische regering staat onder druk om vrachtwagens met hulpgoederen... toe te laten tot Homs. De oppositie beschuldigt de regeringen van hulpconvooien... die op weg zijn naar de belegerde stad tegen te houden... De Nederlandse pater Jezuïet Frans van der Lucht luidt in een filmpje op YouTube de noodklok over de toestand in Homs. Hij woont al 45 jaar in een klooster. Moeders zoeken op straat naar eten voor hun kinderen, zegt hij. In het filmpje klaagt hij ook over de gebrekkige medische voorzieningen. Gisteren op de top in Genève zegt de Syrische regering toe dat vrouwen en kinderen die in hom vastzitten mogen vertrekken. In Egypte is legerleider Sisi bevorderd tot Maarschalk de hoogste militaire rang. Besluit is genomen door interim-president Mansour. De promotie komt op het moment dat de aankondiging verwacht wordt dat Sisi zich kandidaat stelt voor het presidentschap. Als hij dat doet moet hij zijn militaire rang weer afstaan. De presidentsverkiezingen in Egypte worden eind april gehouden. Sisi is nu al de sterke man in Egypte. Als hoogste militair zat hij onder meer achter de afzetting van president Morsi afgelopen zomer. Als hij inderdaad meedoet aan de presidentsverkiezingen zal hij die naar verwachting met gemak winnen. Twee Aziatische vrouwen zijn naar het college voor de rechten van de mens gestapt omdat ze geen babymelkpoeder mochten kopen bij ethos en kruidvat. De vrouwen voelen zich gediscrimineerd. De laatste tijd dreigt daar een tekort aan melkpoeder... doordat Chinezen op grote schaal Nederlandse babymelkpoeder opkochten. Chinezen hebben na het melamine-schandaal in 2008... weinig vertrouwen meer in de eigen fabrieksmelk. De Nederlandse winkels namen erop maatregelen. Zo mochten mensen vorig jaar in veel winkels... nog maar een beperkt aantal pakken melkpoeder kopen. Het mensenrechtencollege behandelt de zaak donderdag... en doet in maart uitspraak. Zakenman Koen Everink eist 63.000 euro schadevergoeding... van kickboxer Badr Hari en een medeverdachte. Everink zou door de twee mishandeld zijn... tijdens een feest in de Amsterdam Arena. Volgens zijn advocaat ging Everink als gezond man naar de arena toe... en kwam hij er half invalide weer uit. Daarom wil Everink een schadevergoeding. Justitieverslaggever Ilan Sluis. Vooral de psychische schade die hij heeft opgelopen... Uh, en 43.000 euro aan uh, ja, materiële schade, kosten die Koen Everink heeft moeten maken voor uh, medische zaken. Maar bijvoorbeeld ook uh, 18.000 euro... omdat hij niet de quote-challenge heeft kunnen rijden... zoals hij van plan was. Het is de laatste dag van het proces, waarschijnlijk legt Badr Hadi aan het eind van de dag een verklaring af. Een bezoeker van het Groningen Museum heeft een vaas omgestoten van kunstenaar Gaim Ayon. Dat gebeurde toen hij achteruit liep tijdens het maken van een foto. De vaas was speciaal voor het museum gemaakt. Het ging volgens een woordvoerder van het museum gepaard met veel lawaai. Ja, dat maakte heel veel kabaal, want uh, het was een marmeren vloer. En de vaas uh, woog tussen de 80 en de 100 kilo. Dus uh, ja, je kunt je voorstellen dat dat een enorme knal moet zijn geweest. Aion ontwierp de vaas als onderdeel van het infocentrum van het museum. Het is niet duidelijk of hij een nieuwe vaas voor het Groningen Museum gaat maken. Het weer af en toe zon, ook buien, soms met natte sneeuw, hagel en onweer. Het is 3 tot 6 graden. Morgen vooral in het westen, soms regen. In de rest van het land meer zon en dan wordt het ongeveer 5 graden. Denkproducties presenteert het seminar Onzichtbaar Overtuigen met Pascal van Goetem...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 onafhankelijke rechtspraak, milieuactivisme en persvrijheid. Bederf president Poetins feestje niet. Houd de Olympische Winterspelen mensenrechten vrij. John Favreau vertelt hoe je woorden kiest die iedereen raken. Ga naar denkproducties.nl Mocht u zich toch genoodzaakt voelen om iets aan de schrijnende mensenrechten situatie in Rusland te doen? Teken dan deze week in alle stilte de petitie op amnesty.nl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 Kritisch op het juiste moment. Radio 1 Avro Tros. Radio 1 Vandaag met Suzanne Bosman en Jan Mom. Ze hebben macht over leven en dood, over muziek en misschien genezen. Zakenmannen zijn het, ook artsen, wetenschappers en misschien ook wel idealisten. Mark Blaester schreef het boek De Rebellen van Crucel... over de snelle jongens van de farma-industrie. Daar gaan we het zo over hebben. En met eelt op de billen, duizend kilometer te paard door Mongolië. Het is denk ik wel het, het, het meest fantastische wat ik ooit gedaan heb in mijn leven. Welkom opnieuw bij Radio 1 Vandaag. Een bezeten wetenschapper met zakeninstinct, een ondernemende arts... een giechelende hoogleraar en twee uh, redelijk wilde ondernemers... met een Harvard-achtergrond. Dan heb je wel de basis van het mega succes te pakken. Het gaat over Crucel, het Leidse bedrijf dat medicijnen en vaccins maakt... dat een snelle opkomst had en zich in 2011 voor 3 miljard verkocht... aan het grote Amerikaanse concern Johnson Johnson. Over dure medicijnen, te dure medicijnen, snelle auto's... fetes met organisaties als Artsen zonder Grenzen en geflirt... Aan de onderhandelingstafel. Mark Blazer schreef het boek De Gebellen van Crucel: Hoe vijf farmapiraten 3 miljard ophaalden. Goedemiddag en welkom, meneer Blazer. Ja. Even toch maar, Crucel: wat is het voor bedrijf? Uiteindelijk een bedrijf wat heel goed was in het maken van vaccins. Crucel staat voor cruciale cel. Hun, hun uitgangspunt is al heel lang geweest een hele bijzondere cel die ze per C6 hebben genoemd. En waarop onverwacht de mooiste dingen konden groeien die dus tempo konden verhogen. Waardoor ze enorm sterk in de markt konden komen. En heel veel licenties hebben verkocht op basis van die per 6. En eigenlijk is dat het enige grote wat uit hun vingers is gekomen, dat tenminste tastbaar op hun plank is komen te staan. Maar het zijn wetenschappers uh, die ondernemers waren, of, of andersom. Uh, nou, of hoe... er, zijn, er zijn een paar wetenschappers die ondernemers waren. Er waren een paar wetenschappers die gewoon puur in het laboratorium hun plezier uh, vonden. Uh, de grootste ondernemer is zelf arts. Dat is uh, Ronald Brus, CEO uiteindelijk van Crucel. Uh, en wat ze, wat ze dreef was uh, intelligentie die ze bij elkaar uh, aantroffen. Humor, buitengewoon belangrijk ingrediënt in het succesverhaal. Uh, zeker ook uh, idealisme. Uh, mensen genezen als uiteindelijk doel. Maar dat kan alleen maar als je uh, genoeg geld hebt om onderzoek te doen. En hoe kom je dan aan genoeg geld... Nou ja, door, door ervoor te zorgen dat je jezelf zo positioneert... dat je het lekkerste hapje uit de winkel bent. Ja, en voorkeuren voor allerlei zaken als snelle auto's, eh, noem maar op, toch? Dat was heel belangrijk. Dat komt voortdurend terug in het boek. Ja, dat, nou goed, dat, dat heeft me een beetje gefascineerd. Want je denkt ook altijd, mannen in witte jassen... die rijden in De Chauffeur, helemaal niet waar. Uh, mannen in witte jassen rijden in Porsches en in Ferraris in, uh, in Rolls-Royces. De, de nogal, nogal bejaarde... Uh, uh, president-commissaris uh, Streichert, die, uh, die, die schroomde helemaal niet om... In een, in een Bentley of in een Rolls Royce Ghost te rijden. Dat is niet erg gebruikelijk voor de wetenschappelijke wereld. Dus Zo'n auto denk... kost ongeveer, wat is het? Drie vier en ton? En half ton. Vier, vier oké. Okay. Ja, er zat wel van alles op en aan. Een rijdend paleisje. Hm. Uh, dus uh, ze irriteerden neem ik aan ook heel erg hun omgeving. Dat vonden ze alleen maar leuk. Aan de ene kant irriteren, aan de andere kant charmeren... En daarmee elke keer uh, net uh, de ondergang vermijdend. En langzamerhand op, opgeklommen tot een, tot een hele grote speler in, uh, in de farmamarkt. In de ja, als je ze zo schetst, dan is het eigenlijk een stelletje cowboys bij elkaar. Als ik het zo hoor. Ja, daar was het was ook zo leuk om te schrijven. A, waren ze uh, heel erg open. Uh, B, uh, spatte het plezier bij hun nog steeds vanaf. Ook, ook in, in, in, achteraf, in de achteruitkijkspiegel. Ze zien elkaar ook nog steeds allemaal, ze doen weer allemaal zaken met elkaar. En hebben zij uh, u uitgekozen of koos u hen uit? Uh, het is een beetje een samenloop van omstandigheden. Ik, ik, ik, ik vernam dat ze in, in, in problemen raakten omdat ze allemaal hun eigen mm. geschiedenis aan het schrijven waren. En niemand was daar gelukkig mee. En toen waren ze geloof ik wel blij dat er iemand kwam die zei zal ik, zal ik het even proberen vanuit een neutrale invalshoek. En daarom hebben ze ook heel erg uh, goed meegewerkt. Ik hoop... Dat ze achteraf niet, uh, niet te veel schrikken van uh, wat ik allemaal opgeschreven heb. Ja. Maar dat zullen we dan nou wel zien. Maar uh, ze hadden er zelf best hoge verwachtingen van. Als ik lees dat ze zoiets als het boek van Steve Jobs wilden wilde nalaten. of een film met uh, Danny DeVito en Robert De Niro. dan begrepen uh, nou, dat... ze wel hoog, ja. ja. Nou, dan ziet u meteen wat voor soort mannen ja. het zijn. Uh, zij vinden zichzelf ook de best. Uh, dus waarom niet de beste film met de beste acteurs over hen gemaakt? of het beste boek. Van de beste journalisten ja. overheen gemaakt. Maar waar zouden ze dan van kunnen schrikken? Oh, het is altijd anders als je als je het op papier ziet. Uh, mensen gaan. Uh, no, open, noem eens één ding open. waar ze van zouden kunnen schrikken dan? Nou ja, het is natuurlijk toch als je eenmaal op papier ziet staan, dat je dat je in, in bezit bent van, van, van, van, van veel. En dan zou je best kunnen denken, nou, dat vinden misschien heel andere mensen niet leuk. Gaan mijn kinderen misschien daar problemen mee krijgen? dat, is ja, maar dat, leuk dat weten ze om... toch als u daar een boek over gaat schrijven? Ja, maar ze hebben echt wel geprobeerd om zo min mogelijk over hun privéleven... en over hun centjes uh, te vertellen. Uh, en ze, weten, ze kennen mijn achtergrond als hoofdacteur van Quote, dat is het lang geleden. Dus ze zagen ook wel aankomen dat er hier en daar een... een uh, quotiaanse ondertoon zou zijn. Ja. En als het nou gaat over het beeld... Uh, wat we toch zo'n beetje hebben van de farmaceutische industrie... is dat het uh, toch mensen zijn die veel te veel geld vragen voor medicijnen... die uh, zeker in, in armere landen, mensen uitbuiten... Uh, medicijnen voor veel te hoge prijzen aanbieden. Komen dat soort dingen ook in het verhaal terug? Nou, Het is opvallend is dat, uh, dat ze eigenlijk allemaal nogal tegen die hoge prijzen zijn... en dat ze geprobeerd hebben om uh, ook met NGO's... Uh, dus niet-governementele organisaties. Uh, uh, zaken te doen. bijvoorbeeld in Haiti. met. Uh, het werd al net al gezegd, met Artsen zonder Grenzen. Maar dat de achterdocht eigenlijk vanuit de, uh, de hulpverleners. naar de farma-industrie zo groot is. dat er nauwelijks een deal te maken is. Ja, want op, op Haiti wilden ze een vaccin tegen cholera aanbieden. Ja. En dat wilden Artsen zonder Grenzen niet. Ja, Artsen zonder Grenzen vond dat hun taak kennelijk. Uh, wat overigens helemaal niet waar is. Want zij moeten gewoon in, in, in noodsituaties. Uh, uh, gewonden en slachtoffers helpen. Vaccins uh, uitdelen is in principe helemaal niet wat ze moeten doen. Maar goed, dat even terzijde. Nee, de, de, de haat over en weer van uh, een bedrijf of een organisatie... zoals artsen zonder grenzen naar de farma-industrie is zo groot... en de achterdocht is zo groot dat je haast niet kunt geloven... dat er nog idealisten bij zijn. Maar en hebben ze ook niet een punt die uh, NGO's, artsen zonder grenzen... Etcetera, als ze zeggen uh, er wordt veel meer aan verdiend dan strikt noodzakelijk? Ze hebben bij sommige producenten zeker een punt... Uh, Johnson Johnson toevallig wat dat Crucial uh, gekocht heeft... is eigenlijk een van de meest ethische van de grote spelers. Grote spelers uh, zoals Bayer heeft uh, deze dagen hebben ze gezegd... dat uh, de medicijnen die zij maken te duur zijn voor de Indiërs... Nou, het is bijna racisme. Ja. Maar er maar, maar, maar, was ook een conflict inderdaad tussen Cruyff en uh, Artsen zonder Grenzen. En, en Ronald Brus, een van de topmannen hè, toen van Cruyff. Die noemde Artsen zonder Grenzen. Uh, die noemde het een Stalinistische aanval door een stelletje geitenwolle sokken. Terwijl ze zelf in dure terreinwagens rijden. Op dat niveau speelde ongeveer op dat de discussie zich af? dat soort uh, dialogen zich af. En, en Brus uh, is overigens uh, nu baas van. of uh, mede-eigenaar van My Tomorrows. Een bedrijf dat zich juist inzet voor betaalbare medicijnen... en juist zich ook inzet voor het verkopen... van nog niet helemaal geteste medicijnen... aan patiënten die min of meer zijn opgegeven. Ja, sterker dus, nog, hij zegt zelf eigenlijk... alle medicijnen zijn te duur. Hij zegt zelf, alle medicijnen zijn te duur. Hij heeft ook aangetoond dat de medicijnen... die zij uh, aanbieden uh, aan kinderen... bijvoorbeeld uh, het medicijn Quinvaxem... wat ze met name in India hebben, hebben uh, uitgedeeld... dat dat bijna kostprijs is... Um, er wordt ook ongelooflijk veel uh, ja, propaganda over en weer op, op elkaar losgelaten. Um, maar zover ik heb kunnen zien, zijn zij uh, authentiek bezig geweest om, om, om, uh, om medicijnen te maken tegen betaalbare prijzen. Juist omdat die wereld daar zo uh, van baalt. Dat je alleen rijkere mensen genezen zouden kunnen worden. Dat is helemaal niet hun stijl. Dus aan de ene kant zijn en ze. U bent niet door, door ze betaald. Sorry? En u bent, voor de duidelijkheid even, u bent niet door ze betaald. Nee hoor. Nee Maar goed, het is nee, al, ja, altijd fijn om helder te hebben. Nee, nee, nee. U snapt het als oud overredacteur van Quote? Ik snap het, ik snap het. Het is ook heel, heel, heel belangrijk. Waar, waar het om gaat is dat, dat, dat, ze, dat ze aan de ene kant... dus dat speelse cowboy cowboyachtige hebben... en aan de andere kant proberen de wereld te verbeteren. En dat maakt ze in zekere zin ook wel vrij sympathiek. Ja. Nou zijn ze overgenomen he, door Johnson Johnson. Dat schetst u net al een beetje. Misschien een van de, van de aardige grote concerns, zoals u stelt, uh, heel mooi beschreven... hoe dat eigenlijk op basis van flirten over de onderhandelingstafel is gegaan zo ongeveer. Dus op dat niveau gaan zulke enorme uh, fusies of overnames met enorme bedragen... Dat, dat, dat heeft te maken met een glimlach en een kwinkslag en een gevoel voor humor. Zover ik het kon nagaan, was de, de ene hoogste baas van Johnson Johnson... buitengewoon gecharmeerd door... De manier waarop uh, Crucel zichzelf probeerde te verkopen. Nou, dat is een mevrouw, dat is een mevrouw McCoy, ja, Sherry McCoy. Uh, met haar eigen vliegtuig aangekomen. Natuurlijk ook, ook alweer onderdeel van een soort van droomverhaal. En natuurlijk was het strategisch heel belangrijk voor Johnson Johnson... om een vaccinbedrijf uh, uh, over te nemen. En dat het dit bedrijf is geworden heeft zeker te maken... met de leuke Hollandse jongens die tegenover haar zaten. En die buitengewoon goed blijken te zijn. En die wisten en al... dat ook? Die speelden daar ook die wisten dat heel goed. Ja, ja. Het zijn zo gewoon stoute dat. jongens. En even een bedrag. Hoeveel hebben ze per persoon eraan verdiend? Per persoon is lastig te zeggen, maar zeg maar dat de, dat de, de topjongens onder elkaar zo'n 86 miljoen hebben verdeeld valt eigenlijk nog wel mee op een bedrag van 3 miljard. En wat heel, ook wel aardig is, is dat ze iedereen een beetje hebben laten delen in de winst van de portier tot zichzelf natuurlijk. Ja. Maar ze dus zijn bij ons, ons altijd op wel veel mensen. Ja, dus ja, vinden wij ja, best wel. Best wel wat. Ja. Goed. Dank. Meer natuurlijk veel meer hierover te lezen in het boek De Rebellen van Crucel, geschreven door Mark Blazen. Dank u. Jamie Cullum was dat met I'm all over you. Vorig jaar zijn er meer racistische dingen geschreven over zwarte mensen. Dat zegt het meldpunt Discriminatie Internet. In het jaarverslag schrijft het meldpunt dat er een hoos is... aan onverbloemd anti-zwart racisme. Goedemiddag, Daniel Veenboer van dat meldpunt. Goedemiddag. Dat zijn nogal pittige woorden, een hoos aan onverbloemd anti-zwart racisme. Ja, het was ook een, een heftig jaar mm -hmm. qua anti-zwart racisme. Ja, Zwarte Piet denk ik dan meteen. Ja, dat klopt, maar uh, die discussie is uh, volledig uit de hand gelopen... waardoor het niet alleen meer over uh, Zwarte Piet ging... maar ook eigenlijk alle uh, zwarte mensen in die uh, discussie werden getrokken... waardoor het eigenlijk uh, ja, meer over de zwarte mens ging... dan over uh, Zwarte Piet zelf op een gegeven moment. Ja, he, he, hebt u overigens cijfers? Of, of is dit meer van dat, dat u... van ja? Nee, de, de cijfers zijn uh, gezien 2012 meer dan verdubbeld. Wij hebben uh, over 2012 bijna 100 meldingen uh, gekregen... waarvan er ongeveer de helft straffer was... En over 2013 is dat uh, verdubbeld, 193 uitingen... waarvan er 103 uh, straffer geacht werden door ons. Ja, en, en zit, die, zit die verdubbeling in inderdaad de Zwarte Piet-discussie... en wat dat allemaal losmaakt, of is het ook nog afgezien daarvan? Nou, het is vooral inderdaad nou, de Zwarte Piet-discussie. Uh, en dan vooral zijn het nou, meldingen uh, van bijvoorbeeld Facebook-discussies... die volledig uh, uit de hand lopen. Waarbij mensen dus nou, de, uh, niet alleen uh, discussiëren over uh, de traditie Zwarte Piet... Maar dan ook meteen uh, eraan toevoegen dat bijvoorbeeld alle zwarte mensen uh, dan maar het land uit moeten. Als uh, zwarte biet ook het land uit moet. Ja, ja, internet is wat dat betreft toch ook wel eens een uh, open riool, wordt het vaker genoemd. Maar dat stelt u natuurlijk uh, des te meer vast. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, mensen hebben toch een, een, een, een, een mindere remming om uh, naar dat soort uh, teksten te uiten op het internet dan in het dagelijks leven. Dat ja. is uh, zeer merkbaar, ja. ja. wat gaan we eraan dan doen? Nou ja, we moeten natuurlijk blijven proberen dit soort dingen uh, in te dammen. En dat zijn ook uh, bijvoorbeeld uh, de verantwoordelijkheid van uh, Facebook of uh, websites... om dit soort uh, reacties zo snel mogelijk te uh, proberen te verwijderen. En ook via de media toch aandacht te vragen dat dit soort uitingen niet meer kunnen. Mm -hmm. Ik wens u daar sterkte bij in de toekomst. Oh. En dank u wel dank. voor dit gesprek. Daniel Veenboer van het meldpunt uh, Discriminatie Internet. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mom. De Limes, de voormalige grens van het Romeinse Rijk in Nederland... moet werelderfgoed worden. In Leiden ondertekenden vandaag vanmiddag 26 betrokken gemeenten... en drie provincies een intentieverklaring daartoe. Dat gebeurde in het Rijksmuseum van Oudheden. En daarvan is de directeur Wim Weiland. Goedemiddag. Goedemiddag. En waarom gebeurde het bij u? Uh, omdat wij wel een symbolische plek zijn... om zo'n overeenkomst te ondertekenen op twee gebieden. Uh, We hebben 9000 objecten die gerelateerd zijn aan de Limes... En de ondertekening gebeurde voor onze Egyptische tempel... die in de Romeinse tijd een Romeinse fortificatie was. Dus eigenlijk ook een grens van het Romeinse Rijk... symboliseerde alleen heel ver weg. Ja, nou, nou is die grens... In, ik heb me laten vertellen, in Engeland kun je nog steeds... de muur van Hadrianus zien, de Hadrian's Wall. Uh, wat zien we op dit moment eigenlijk in Nederland daarvan? Uh, buitengewoon weinig, behalve een aantal restanten van uh, forten, fortvechten bijvoorbeeld. Uh, maar er is, uh, het, het meeste van de Limes zit goed verborgen onder de grond. En daarom is, uh, uh, is het ook belangrijk dat dat bewaard blijft. Want wij zijn heel goed in Nederland om monumenten uh, te behouden en uh, een erfgoedstatus te geven. Maar bij, bij archeologie is dat evenzeer van belang. Ja. Uh, het is niet overal uh, te zien, zegt u. Of het is eigenlijk bijna niet te zien. Nou, onze verslaggever, Michel Blok, die trok de karplaarsen aan. En ging eens op zoek naar toch wat restanten van de limes. Luister u even. We mee. staan hier aan de voet van de Domtoren. Tussen de toren en uh, de kerk. Midden op het Domplein. Uh, we kijken tegen een grote tent aan. Waarop staat de opgraving 2000 jaar Utrecht. En dat zijn we nu aan het doen. We zijn 2000 jaar Utrecht aan het opgraven. Om straks vanaf 2 juni hier publiek te gaan ontvangen in die opgraving. Precies op deze plek werd 47 na Christus een Romeins fort gebouwd. En waarom precies hier? De Romeinen kozen natuurlijk strategische posities. En waarschijnlijk was dit al een, een, een, een lichte verhoging in het landschap. Op een plek waar twee rivieren ook bij elkaar kwamen. En misschien ook wel een plek waar ze makkelijk de rivier konden oversteken. Dit is eigenlijk gewoon de start van de stad Utrecht. Ja, dit is echt de oorsprong van de stad Utrecht. Ja, mogelijk zal er hier of in de buurt al bewoning zijn geweest, ook in die tijd. Maar hier is de, dit is wel de eerste plek waar echt gebouwd is. De Romeinen hebben echt gewoon vormgegeven aan de oorsprong van de stad Utrecht. En dan hier een gigantische bouwput. Ja, inmiddels wel. De opgraving is nu 4,5, bijna 5 meter diep. En je kijkt hier echt door dit gat, letterlijk op de Romeinse weg... die dwars door het, door het Romeinse hem liep. Je moet eigenlijk even ja. ervaren ja. om er zelf even in te staan. Dus dan gaan we oh ja, gewoon naar beneden. Ja. Dan gaan we zelf even kijken. En dan sta je op de plek 4,5 meter lager waar de Romeinen destijds liepen. Even een heel stel trappetje naar beneden. Ja, die Romeinen hoefden dat natuurlijk niet te doen... We staan in het hart van het castellum, Precies op de Romeinse weg die dwars door het castellum liep. Vanuit de Noordpoort naar het gebouw van de hoofdcommandant. Eigenlijk een plek ook waar nou, achter jou zeg maar, de, de barakken stonden. Waar de soldaten sliepen. Nou, dus je staat eigenlijk nu nou, echt in een legerkamp. Midden in een legerkamp. Hoeveel procent is nu van het Romeinse castellum zichtbaar gemaakt? Eigenlijk maar heel weinig. Het is misschien maar 4 of 5, 6 procent. Ik, ik weet het niet. Dat lijkt me wel een dilemma van heel veel van die Romeinse resten liggen goed bewaard onder de grond. En dat is eigenlijk een hele goede plek ja. om iets te bewaren. Ja. En hoeveel procent ga je daarvan, ja, welk deel moet je daarvan blootleggen? Ja, dat raakt ook het beleid in Nederland hè, om de archeologie eigenlijk onder de grond te laten en het goed behouden te laten voor toekomstige generaties. Bij Wat wij hier doen is uh, eigenlijk al eerder verstoorde grond. Een opgraving van, uh, die van de archeoloog van Giffen in 1949 heeft gedaan opnieuw opgraven. Verder laten we het eigenlijk zoveel mogelijk voor wat het is. En één gedeelte is dus al open en daar komen ook al bezoekers ja, naartoe. Zeker. Hoe populair is dat? Er komen nu al heel wat mensen op af. Ik geloof vorig jaar dat we daar vijf, zesduizend mensen hebben ontvangen. En op deze plek hopen we straks 30.000 mensen te ontvangen. Het nou ja, ligt midden op het plein, dus dat zal niet zoveel moeite kosten, denk ik. Dus uh, waar komt uh, de souvenirwinkel te staan met uh, de, de muismatjes en de koffiemokken... met daarop de afbeelding van het Romeinse voort? Ja, nou, die, die is er gelukkig al, want wij werken samen met uh, hier de VVV. Dus daar kun je straks je kaartje kopen, ook voor Domunder. En de T-shirt. En de T-shirt, ja. Was het nou een, een fijne plek, dit, voor de Romeinen? Hoe was die sfeer? Nou ja, daar ben ik dan heel benieuwd naar hoe dat dan was. Want die Romeinen hadden dan een beleid om, zeg maar, de soldaten dan lokaal te werven, maar op een andere plek neer te zetten... zodat ze niet uh, in opstand zouden komen. Dus hier zaten bijvoorbeeld mensen uit het Spaanse gebied. Ik moet je je voorstellen, dus er zaten hier 500 legionairs uit Spanje... en die kwamen daar uit een warm gebied... en die moesten hier sowieso al lopend naartoe, denk ik, denk ik dan. Die kwamen zwaarslaggereinig aan. Ja, dat denk ik wel. Die zitten dan hier in de kou en de regen... en dan onze jongens, tussen aanhalingstekens... daarvan heb ik begrepen dat die naar Rome moesten. Moet je je je voorstellen, uit de klei getrokken lopend over de Alpen en dan uiteindelijk in dat geweldige Rome terechtkomen... waar ze natuurlijk ook geen voorstelling van konden maken. Dat idee alleen al, dat vind ik al bizar. Nu de verslaggever Michel Blok bij Dom Under, want zo hebben ze dat heel creatief genoemd. in Weiland, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden. Utrecht dus, nou ja, bekend en heel centraal. Hoe liepen die Limes nou eigenlijk verder precies door Nederland? Dat nou, zeg maar ruwweg langs de grens van de Rijn... van Nijmegen tot Katwijk. Ja. En, en dan zijn er een paar plaatsen toch waar je er iets van kunt zien. Zou je het leuk vinden als het nou toch een beetje meer was? Uh, ja, maar uh, het is een illusie om te denken dat er een soort Limesroute kan komen, waardoor je met je fiets over de Romeinse weg van uh, Nijmegen tot Katwijk kan fietsen of wandelen. Ja. Want wat wil u dan wel? Want er is een intentieverklaring getekend, maar die gemeente gaat natuurlijk niet over de vraag of het op, uh, uh, tot werelderfgoed wordt uitgeroepen. Wat, wat houdt die intentieverklaring in? Die intentieverklaring is eh, niet door het museum ondertekend... maar door de drie gedeputeerden en de 26 eh, wethouders van die 26 gemeenten... die langs die Limeslijn eh, zijn. En het eh, belangrijkste is dat er een, een, een uniforme gedachte op dit moment is... dat dit beschermerswaardig is en voor eh, toekomstige generaties... u hoorde het ook in de reportage vertellen, eh, bewaard moet blijven. En dat daar eendracht is onder... De 26 gemeentes en de drie provincies, dat is nu het belangrijkste winstpunt. En dat betekent dus dat als er bouwwerken zijn of zo, dat in ieder geval altijd die resten beschermd worden? Ja, nou ja, altijd. Er is in ieder geval altijd spanning tussen het bewaren van het erfgoed onder de bodem en natuurlijk de ruimtelijke ordening en de wensen en ambities in, in ieder gebied ja, uh, waar die limers doorheen loopt. Maar zou dan toch een fietspad of het, het een of het ander niet, niet een beetje helpen? Ja, natuurlijk. Maar uh, je, moet, je moet archeologie zichtbaar maken. In Utrecht hoorde u in een reportage, gaat mm -hmm. dat goed? Het is 4,5 meter diep. Er is weinig zichtbaar, maar u hoorde het de deskundigen heel beeldend vertellen. Dat is één uh, kant van het verhaal. Je kan met ansenering werken, je kan verhalen met behulp van de objecten... in de lokale musea vertellen. Er zijn heel veel vormen om die Limes zichtbaar te maken. En Fietsroutes, uh, minister Bussemaker had het uh, vanochtend in het museum... over een Limespad, net zoals het Pieterskerk. Ja. Dat zijn natuurlijk hele goede initiatieven. En wil u ook alles opgegraven hebben uiteindelijk? Nee, uh, daar ga ik trouwens helemaal niet over. Maar uh, zoals het ook in de reportage vertelt... Uh, werd archeologie gedijt het best onder de grond. Hmm. Ook om het te behouden voor toekomstige generaties. Is het eigenlijk in andere landen al wel erkend als werelderfgoed? Want die grens ja. loopt natuurlijk door. Ja, u had het zelf over uh, Engeland en de, de muur van Hadrianus. En uh, ik heb begrepen dat men de, Limes nu, de Nederlandse limus voor het werelderfgoedlijst uh, wil gaan voordragen. En men wil dat samen doen met, een, uh, met de Duitse limus. En uh, het is natuurlijk ook geen verhaal van Nederland alleen. Dit is eigenlijk een groot Europees verhaal. Hoe hard heb je de UNESCO nodig? Want als er zelf al een intentieverklaring is van al die gemeentes hè, waar die limus langs lopen. en als, als de goede wil er is, heb je de UNESCO dan nog wel heel erg nodig? Dat is een goede vraag. Um, kijk, om de, de titel werelderfgoed te dragen, daar hoort het woord UNESCO altijd natuurlijk, bij. Dan is maar het dat is UNESCO. Het titel? Als u het wilt beschermen, zou u er ook een archeologisch rijksmonument van kunnen maken. Uh, maar het helpt natuurlijk wel om die werelderfgoedtitelatuur te dragen. Kijk naar de Grachtengordel van Amsterdam, Schokland, de Waddenzee, de Beemster, die ook allemaal de titel UNESCO werelderfgoed hebben. Dank, dank u wel voor uw uitleg. We hoorden Wim Weiland en hij is directeur... van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Zo dadelijk voor de graaf Hans Aarsman over de fotogeniekheid... is dat eigenlijk wel een goed woord... van de opstand in ieder geval in Oekraïne. En een reportage over een Amsterdamse dame... die meedeed aan die extreme paardenrace in Mongolië. Eerste nieuws, Gert-Luk. Dit is Radio 1.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 Vorig jaar legden veel winkels de verkoop van babymelk aan banden... omdat grote partijen werden opgekocht door Chinezen... die de babymelk in China niet meer vertrouwden. Het is onduidelijk hoeveel babymelk de twee Aziatische vrouwen wilden kopen. Islamitische extremisten in Nigeria hebben gisteren... in het noordoosten van het land een dorp overvallen... en tientallen christenen om het leven gebracht. Veiligheidsfunctionarissen zeggen dat er meer dan 50 doden zijn. Volgens ooggetuigen werden bommen in de in een kerk tot ontploffing gebracht... en opende de aanvallers het vuur op de kerkgangers. De aanval wordt toegeschreven aan de terreurgroep Boko Haram... die Nigeria een islamitische staat wil vestigen. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnlandswaan. De A15 richting de Maasvlakte staat file bij de tunnel 2 kilometer. De weg is daar helemaal dicht en dat komt door een ongeluk. Yep. Radio 1 vandaag. Met Jan Mon en Susanne Bosman. Vanochtend is bekendgemaakt hoeveel veiligheidsmaatregelen ze in Den Haag nemen... als daar eind maart die nucleaire top is met allerlei hote methoden. Zoals, ik noem, een Obama. Vier keer zoveel politie als bij de kroning van Willem-Alexander vorig jaar. Bijvoorbeeld. Nog veel meer. Laura Kors, onze verslaggever, is al de hele middag in Den Haag... en kijkt hoe het valt bij de Hagenaars en de Hagenezen. Ja, aan de thee met Cecile Bertels, manager van het Meeting Center... En het uh, Piazza-restaurant uh, in Nieuw Babylon. Ik heb net gesproken met wat buurtbewoners. die vlakbij het World Forum Congrescenter uh, wonen. Die zijn er niet zo blij mee. met de komst van de nucleaire top. Maar jij bent heel blij. Je zit een glunderend tegenover me. Ja, klopt. Voor ons betekent dit echt alleen maar business in, het, uh, in de stad. En dat is natuurlijk fantastisch dat er zoveel uh, spin-off kan zijn. Uh, spin-off? Ja, sorry. Dat, is, uh, dat iedereen een graantje ervan mee kan pikken in de stad. Uh, als het om commerciële uh, uitingen gaat of uh, business binnenhalen. En zeker meetingcentra's en uh, de horeca is hier heel erg blij mee. Ja. Want wat voor graantje gaan jullie meepikken? Welk graantje? Wij hebben het uh, Main Press Center van uh, Zuid-Korea in huis. En dat betekent dat heel ons meetingcenter vol zit met Zuid-Koreanen... die uh, verslag aan het leggen zijn van de bijeenkomst in het World Forum. Ja. Een week lang honderden Koreanen. Ja, dat hoop ik. Dat het zo vol zit. En uh, we zullen zien wat er allemaal in huis rondloopt. Het zal uh, drukpers zijn uh, van de tv, van de radio. Dus uh, van alles is er in huis die week. En dan voor de duidelijkheid, dan hebben we het dus over de Zuid-Koreanen, zoals je al zei. Want de Noord-Koreanen komen waarschijnlijk niet, want de top wordt bijgewoond door ongeveer 50 landen... die volgens premier Rutte gelijkgezind zijn en die tempo willen maken. Dus ja, Iran of Noord-Korea zouden daar eigenlijk niet echt tussen Die zouden de boel alleen maar ophouden als het gaat om uh, uh, nucleaire wapens uit handen van, uh, <lacht> van uh, niet-terroristen houden. Uh, ja, je hoopt dus uh, de, lekker op, op wat meer drukte, ja. want dat is, dat is wel nodig. Want het is wel heel rustig nu. Ja, dat klopt. Uh, we zijn net uh, sinds anderhalf jaar hier eigenlijk gestart. Uh, Nieuw Babylon is een uh, nieuwe city, een city in de stad Den Haag. En uh, we zijn aan het zoeken echt van hoe we hier meer mensen naartoe kunnen gaan trekken. omdat we... top is echt uh, broodnodig. Nou, nou, het is een leuk onderdeel erbij. Uh, en uh, zeker ook in de, in de mix van uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, mix van type uh, ondernemingen die hier zijn. Dus zowel winkelcentrum als de health club Maar we hebben hier ook de zakelijke markt. En het is heel gaaf dat we dit nu mee kunnen pakken. Dat we echt even bij de top van, uh, van de markt horen eigenlijk. En dat ik... Je werkt behalve voor uh, dit meetingcenter ook voor uh, Horeca Nederland afdeling Den Haag. Uh, er komen veel, ja, vooral zakelijke mensen, journalisten, politici en alles wat erbij om beveiligers. Die drukken eigenlijk de echte klassieke toerist die naar Den Haag komt wel weg. Is dat erg? Ik weet niet of ze ze wegdrukken. Want de klassieke toerist kan natuurlijk nog steeds lekker naar het strand toe komen en naar de verschillende. Ja, er zijn hele stukken strand afgezet waar niet gekomen mag worden. Um, ja, maar dat zal voor de ondernemers niet vervelend zijn. Want voor de, voor de ondernemers is het zeg maar alleen maar toegevoegde waarde. Omdat de zakelijke gast veel meer geld in het laadje zal brengen dan een toerist. Maar daarnaast is het... Oh, eens... want zakelijke mensen die hoeven het natuurlijk nooit zelf te betalen. Geen idee, maar dat zal misschien zomaar kunnen. Dat heb ik wel eens gehoord hoor. Ik heb dat niet uit eigen ervaring. Ja. Um, ik sprak net een bewoner die vindt het maar grootheidswaanzin... dat Den Haag deze conferentie organiseert. De, het is maar een, klein, een kleine stad. Uh, ze moeten zich niet willen meten met Parijs en Londen. Wat denk jij daarvan? Ik vraag me dan af waarom niet. Het is toch alleen maar leuk dat uh, de top van de wereld zeg maar, naar onze uh, stad Den Haag wil komen. En hier zo'n bijeenkomst wil organiseren wat alleen maar weer vruchten afwerpt voor de stad. Het lijkt me alleen maar mooi om op de kaart te komen in de wereld. Ja, nou, er zijn die bewoners die uh, niet met hun auto een parkeergarage in kunnen... of geen bezoek kunnen ontvangen, niet helemaal mee eens... Uh, nou ja, uh, veel, veel succes. Uh, ik, kom, ik, ik zit hier zo door die ramen te kijken van het restaurant en zie zo honderden Koreanen voor me. Ja, dat is mooi. hè? Lijkt me ook dat ze in grote gevaartes binnenkomen en hier uh, de boel op stel te gaan zetten. Ja. En in een eindeloze rij uh, hier uh, koffie en thee gaan bestellen voor de bar. Lijkt me helemaal super. <laughs> ja, dankjewel. Graag gedaan. Neil Young, tell me why. En uh, we kijken even naar de beelden. Ja, inderdaad. Ik denk, waar gaan we naar kijken? Ja, naar de maar de protesten in Kiev, want we hebben het over beelden van die protesten. Die protesten blijven doorgaan, worden ook met de dag grimmiger. De foto's, inderdaad, die daarvan vers verschijnen, worden met de dag spectaculairder. We zien mensen met zelfgemaakte katapulten, mensen die zichzelf beschermen met schilden tegen de politie. Bijna klassieke beelden. Wat maakt een opstand nou fotogeniek? Dat ga ik vragen aan fotograaf en beeldanalist Hans Aarsma. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat maakt een opstand fotogeniek? Deze, um, nou eigenlijk alle opstanden hebben iets gemeenschappelijks. Er zijn een aantal fotografische clichés. Een daarvan is bijvoorbeeld: er is altijd wel ergens een vrouw die een, een roos aanbiedt aan een rijtje soldaten of politie. En dat zie je hier ook. Maar hier is dan uh, nog een overtreffende overtref trap ervan. Want er is een vrouw die heeft een uh, ver lipstift op de lippen gedaan. en die drukt haar mond op het uh, vizier van een van die politiemensen. Ja, het is een prachtige vrouw. Ja. Ja, je hebt ons die vrouw. foto's. Even voor mensen die toevallig in de gelegenheid zijn dat ze bij een computer zijn of zo. Uh, op onze site, eenvandag.nl zijn een paar van die foto's te zien. Die u ook uh, van tevoren al hebt aangewezen, kunnen de mensen dus een beetje meekijken. Maar we zien dus een mevrouw met een, met een met een grijze muts en een geblokte jas. Een mooie roz -rode roze rode roos. En inderdaad, die lippenstift. En u zegt dat is een cliché dat je eigenlijk overal wel ziet. Nou, niet, niet het zoenen op, uh, op zo'n vizier. Nee. Ja, als, als hij zijn visier naar boven heeft, dan zou hij hem zijn mond moeten zoenen. En ja, daar zie je dan verder niks van terug. Maar op zijn vizier blijft natuurlijk steeds die, die afdruk, die afdruk van, die, van die lippenstift blijft erop zitten. Dat is het geniale ervan. Dus ik vind het echt een vondst. Ja, toch zijn er. Want u zegt er zijn veel overeenkomsten natuurlijk als het om opstand gaat en rellen. Maar hier verschijnen wel heel veel foto's met inderdaad een bijna klassieke uitstraling. Waar, waar, waar ligt dat dan? Ja, ik, dat heeft volgens mij te maken met die, die autobanden die in de fik worden gestoken. Het geeft heel veel rook en het, voordat je het weet zit je in een soort uh, infernosfeer. Ook dat is hier weer veel meer dan uh, bij andere opstanden. Dus is, uh, soms is de hele horizon is geblokt door, uh, door, door zwarte rook. En um, het rare daarvan is ook dat, omdat het er nogal koud is op het moment. Je ziet ook zwarte ijspegels. En ik vind nou, dat je te afvragen hoe het nou toch mogelijk was dat die ijspegels ook zwart werden. Ja, je maar, ziet een is... heleboel autobanden liggen en daarboven een soort uh, metalen staketsen. Daar hangen ah, van die al, lange ja. zwarte ijspegels. Ja, en dat zie je de hele tijd. En dan op de voorgrond zie je ook allemaal soort bobbels van, uh, van ijs. En dat komt omdat de politie die, uh, die spuit water. En het is niet alleen maar om de betogers nat te spuiten... maar het, is, het wordt daar natuurlijk daardoor ongelooflijk glibberig achter, die barricades. En omdat het, het allemaal zwart is door die, door die, door die banden... Gaat het water, als het bevriest, maar het moment het bevriest, wordt het ook zwart. Dus daar vandaar dat je die, die zwarte uh, pegels ziet, die ijspegels. Wat een heel sinister gezicht is. Intussen ja. zitten er ook hele kleurrijke foto's bij, waarin we in een soort uh, ja, middeleeuwse ridderschilden zien, bijvoorbeeld. Ja, dat is ook, ook wel interessant omdat. Ja, het, het, het, het is een heel, heel uh, um, de Oekraïne is het, is het zo, hè, dat uh, opstanden zijn en mensen gebouwen bezetten. Maar vooral in Kiev, op dat ene plein, is het echt het hardst. En dat, dat, steeds een klein stukje gebeurt het de hele tijd. En daar kun je eigenlijk zien dat langzamerhand een soort wapen, wapenwetloop ontstaat tussen de uh, demonstranten en de politie. Want in het begin hadden ze geen schilder, de demonstranten. Toen kwamen ze met houten schilderen, van die zelfgetimmerde schilderen. Toen hadden ze van die grote blauwe uh, platen waar je, je huis mee isoleert. Misschien keken ze wel. Ja. En toen verschenen er opeens uh, metalen schilden. Ik dacht, nou die hebben ze ge gejat van de politie, want die heeft metalen schilderen. En zag ik een hele linie van. Uh, van ik dacht eerst politie. Maar daarachter bleken dus opstandelingen te staan. En dan hebben ze een of andere smederij aan het werk gezet... die allemaal metalen schilden gemaakt heeft. Ja, er is ook veel creatieve huisnijverheid. We vanochtend in de Volkskrant bijvoorbeeld een, een tweet... die werd door ja. uh, Olaf Koens uh, geciteerd. Uh, waarin een vrouw zei... nou, mijn uh, man doet de maanden over om een kastje in elkaar te timmeren... maar een barricade heeft hij in twee uur in elkaar. Hij ja, is geniaal, ja. hè? Ja. Ja, ja, ja, dat, zo, dat zijn dat weer de woorden lachen, bij ja. de plaatjes. Ja. Ja. In, in hoeverre zeggen die foto's nou ook iets over de werkelijke situatie in Kiev? Want u zei het zelf, het concentreert zich allemaal wel op één plek. Hè? Ja, dat is heel moeilijk, want ik vind bijvoorbeeld over het algemeen... dat er eigenlijk weinig opstandelingen opstaan. Het is altijd één iemand tegenover een rij uh, politie. Want het kan ook een priester zijn die aan het bidden is. Dat vind ik ook heel bijzonder, dat, uh, dat de kerk daar opeens ook een rol in speelt. Ik weet niet voor wie ze zijn, maar ze staan er ook met uh, iconen en met kruizen... En dan zie je weer een, een oudere vrouw die uh, ook aan het een soort smeken is tegen die politie. En dan zie je weer een, een groepje van die, uh, van die uh, opstandelingen die uh, molotovkoksels gooien. Maar een indruk om te krijgen, nou, zijn, duizenden mensen zijn daar bezig. Dat heb je helemaal niet. Dus ja, het zou best kunnen dat als je daar naartoe gaat, dat je denkt... het hmm, is toch minder dramatisch dan uh, de fotografie... Uh... Ja. Wie overigens ook erg fotogeniek is, dat is natuurlijk Die Klitschko, hè? die oppositieleider. Ja, het ja, die, die, die is net alsof je af en toe een zak mail over zijn hoofd heeft uh, gekregen. <laughs> Want er staat hij helemaal in wit uitgeslagen, staat hij daar tussen die demonstranten te schreeuwen en te roepen. Dat is ook uniek. Hè? Ik moet je voorstellen dat iemand uit onze Tweede Kamer op zo'n heftige manier met uh, demonstranten meedoet. Ja, maar, maar die er bovendien ook nog zo uitziet, want hij, hij ja. straalt natuurlijk van alles uit aan, ja, dit is aan heel kracht om om... En, en jeugd. En, ja, het is ja. heel makkelijk om er tussen de menigte eruit te vissen, want hij steekt er altijd bovenuit. Zo uit. groot? Ja, ja je die ziet die hem heel de... gauw in hem, ja, dus. ja. ja. U zegt, uh, moet je je voorstellen dat iemand van de Tweede Kamer dat hier zou doen? Moet je je überhaupt voorstellen dat dit soort beelden hier ook gemaakt zouden kunnen worden? Ja, ik, ik kan me wat dat betreft alles voorstellen, maar... Dat, dat hier een soort algemene volkswoede aan de hand is... en dat het niet alleen maar een kleine groep is, maar heel groot... omdat het overal plaatsvindt, dat is wel heel erg duidelijk. want U bekijkt natuurlijk die foto's, u analyseert ze... maar zou je ze zelf willen maken daar? Ja, ik, vind het, ik vind het veel spannender om te kijken wat anderen gemaakt hebben. Want als je het zelf maakt, dan ben je zo uh, beperkt in waar je bent... Het moment dat je er bent en ook je eigen stijl als fotograaf... Je bent altijd, anders, anders ben je niet snel genoeg. Je moet een soort manier hebben om naar de wereld te kijken... en daarop te reageren. Want anders, en als je dan alle manieren doet, dan ben je altijd te laat. Dus je hebt een soort specifieke gerichtheid. Je hebt mensen die werken heel veel met telen... of juist heel erg met groothoek werken. En ik kan al die verschillende manieren kan ik heel rustig... vanuit mijn stoeltje thuis kan ik bekijken... en er eens over gaan nadenken wat er allemaal nou aan, eigenlijk aan de hand is. Dus dat dus vind ik een veel interessantere werk dan... Uh, dan daartussen lopen. Ja, denkt u op een gegeven moment dat eh, demonstranten, mensen die aan het rebelleren zijn. ook bezig zijn met hoe komen wij op de foto's? Dus dat je op een gegeven moment. ja, kunt ja, zeggen van. doe dan, dit, ja. dan kom je tenminste veel in beeld. en dat is goed voor jouw PR. Ja, dat is een goede. Er zijn natuurlijk ook Zorg bezig. Zorg dat om... je altijd een meisje met een muts en een roos klaar hebt staan, bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat het ook wel een soort element van. dat is typisch voor de, voor de fotografie. Dat is typisch voor uh, dat het de wereld in moet. Dat wij eigenlijk erg lief en aardig zijn. en uh, Dat we mm -hmm. het beste voor hebben met iedereen. Dat is heel erg. Je ziet, maar je ziet bijvoorbeeld ook heel veel mensen met gezichten... die bedekt zijn. Dus die willen niet herkend worden. Maar ik denk sowieso dat als er geen pers bestond... dat demonstraties of opstanden er heel anders uit zouden zien. Sowieso. Misschien waren ze er wel niet. Dat is natuurlijk inderdaad al een, al een discussie... Die we, die we al wat langer voeren. Ja. Uh, hebt u er foto's bij gezien waarvan u denkt... oh, die zien we in World Press uh, volgend jaar? Ja, zo, ik kijk eigenlijk nooit zo veel Ik kijk nee? al meer naar verbanden. Ik zag, ik, wat ik bijvoorbeeld zag is uh, de laatste tijd ook veel zie je bij opstandelingen. Het begon in, in, um, in Cairo, toen met de, de, de, mm -hmm. de, de, lente, de Arabische lente. Zelfgebouwde katapults. Toen kwam ik ze tegen in Syrië. Zie je ze heel veel. Er worden ook echt uh, granaten mee uh, weggegooid. Weg, uh, een, soort, een soort standaard, heel grote standaard met een, met een fietsenbanden gemaakte lint waar je daarmee schiet. En hier hebben ze, in het begin hadden ze houten. En nu, waarschijnlijk door diezelfde smid die die schilder maakt hebben ze een metalen katapult. En er worden Molotov-koksels mee weggesmeten. Ja. We, we, de foto's nogmaals zijn gewoon ook te zien op de site 1 voor de mensen die nieuwsgierig geworden zijn. En wij danken u voor uw commentaar op die foto's. Fotograaf Hans Aarsman. Graag gedaan. Radio 1 Vandaag. Met Jan Mom en Susanne Bosman. Vanochtend kondigde het OM aan dat het makkelijker gaat worden... om protest aan te tekenen tegen een bekeuring. Nou, de ANWB reageert We te zeggen dat het Rijk de verkeersboete anders moet inzetten... aan de lijn Marjan dwarshuis van de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u ervan, toch, dat protesteren tegen een bekeuring wat makkelijker gaat worden? Nou, op zich uh, vinden wij dat heel goed. Ik bedoel, uh, als je het gevoel hebt dat je onterecht een boete hebt gekregen... dan is het natuurlijk prima als je daar uh, makkelijk bezwaar tegen kunt maken. Dus daar zijn we op zich niet tegen... Maar... Alleen vinden wij het wel van belang dat dat uh, goed geregeld wordt. Ja, want u vindt eigenlijk moet dat hele boetebeleid op de schop? Ja, dat is eigenlijk een discussie waar we al een paar jaar uh, over aan het tamboureren zijn. We constateren dat de inkomsten uit boetes uh, de laatste jaren explosief stijgen. Uh, was het in 2006 nog uh, een kleine 700 miljoen? We zitten nu al uh, aan een miljard. En wij vinden dat boetes... Um, ja verkeersboetes het instrument verkeersboetes moet worden ingezet om de verkeersveiligheid te verbeteren en niet om de staatskas te uh, verbeteren maar wat zeg maar. zou er dan bijvoorbeeld moeten veranderen nou we vinden dat er beter moet worden gekeken uh, naar de relatie van uh, tussen de boetes en de, het ernst van, het, uh, van de overtreding we willen graag dat het een logische relatie is, zodat mensen ook uh, snappen waarom ze... Ja, maar even, even een voorbeeldje dan. Die bekende drie kilometer die je te hard rijdt of zo? Of dat nou ja, wat je meer... dus bijvoorbeeld nu ziet is dat uh, de afgelopen jaar de boetes flink gestegen zijn. En uh, dat je voor bijvoorbeeld uh, beta uh, moet betalen voor parkeren op een invalide plaats betaal je 370 euro. Terwijl je 230 euro betaalt voor uh, handheld bellen. Nou, Je kunt je natuurlijk afvragen wat is er gevaarlijker als het gaat om de verkeersveiligheid. En ik. Ik denk zelf het laatste. Dus het is um, een lastige boodschap om, om mensen uit te leggen. Um, ze willen graag kunnen begrijpen waarom ze uh, ja, een boete krijgen opgelegd. Dan zijn ze ook eerder geneigd om hun gedrag aan te passen. En dat wil je natuurlijk graag. Mm -hmm. Dus de uitlegbaarheid is belangrijk. Um, en uh, daar pleiten wij voor dat dat dus uh, een, een logische relatie uh, tussen de boete en de ernst van de overtreding komt. Nou is er in ieder geval aangekondigd dat het makkelijker wordt... om te protesteren tegen de boetes. Boetes waarvan u zegt, daar moeten we eigenlijk naar kijken... of dat niet helemaal anders geregeld moet worden. Hebt u daar enig oor voor in Den Haag? Uh, ten aanzien van het herzien van het systeem? Ja, dat het, nou, nou ja, het wordt een af... beetje zoals u het zou willen? Nou ja, dat is tot op dit moment eigenlijk nog niet uh, uh, overtuigend gebleken. Uh, zoals ik al zei... Uh, Tamboereren we eigenlijk al een jaar of twee, drie uh, op deze boodschap. En tot nu toe heeft het eigenlijk nog niet echt geleid tot veel uh, verbetering. Dus uh, ik hoop dat uh, aanstaande woensdag, als de Kamer uh, hierover vergadert, dat blijkt dat we toch die richting op willen. Goed, ik hoop uh, het een beetje met u. Dank u wel <lacht> voor deze toelichting, mevrouw Dorshuis van de ja, ANU. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is de meest extreme paardenrace ter wereld... in een van de meest onherbergzame landen ter wereld. De Mongol Derby in Mongolië. De Amsterdamse Frederike Schut deed eraan mee... en schreef er het boek Missie Mongolië over. Over een race in een land waar de kinderen eerder kunnen paardrijden dan lopen. Wat is een Mongool zonder paard? Uh, die bestaan niet. Alles gaat over paarden. De liefdesliedjes gaan over paarden. Boeken gaan over paarden. Iedereen kan paardrijden. Iedereen is ermee opgegroeid... Paarden zijn echt uh, het ding daar. De natte droom van een Amsterdams paardenmeisje. Absoluut. <lacht> Frederik Schut rijdt in 2011 de Mongol Derby. Een wedstrijd de paard in Mongolië. In negen dagen leggen de 23 deelnemers duizend kilometer af... op de rug van 24 verschillende paarden. Het is denk ik wel het, het, het meest fantastische wat ik ooit gedaan heb in mijn leven. Het is zo'n zo soort... Snel kookpang van, van emoties die je daarmee maakt. Dat je uh, compleet uitgeput bent. Uh, dat je overal pijn hebt de eerste dagen. Uh, dat klinkt natuurlijk allemaal heel verschrikkelijk. Maar dat, ja, dat maakt alles wel extra intens. Klopt de maag dat een echte ruiter overal eelt kan krijgen? Uh, ja. <lacht> nou, Voornamelijk op je billen is natuurlijk heel belangrijk. Ik was heel bang dat ik uh, door zou rijden. Dus dat je schuurplekken krijgt die dan vervolgens helemaal open gaan als we ook gruwel foto's van uh, voorbij zien komen op internet van vorige jaren. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. De Hollandse manege aan het Vondelpark in het chique Amsterdam-Zuid. Dit is de zadelkamer. Hier is het warm en ruikt het naar leer. Ja. Buiten rijden ambulances. Hier midden in de stad kun je dan paardrijden. Ja, Mongolië is uh, wat dit betreft wel echt, uh, echt heel erg ver weg. Daar um, uh, zijn de paarden half wild, leven in kuddes. En um, uh, werden voor ons, speciaal voor de race, uh, uit die kuddes gehaald. Waren wel, wel bereden natuurlijk. Maar absoluut niet te vergelijken met deze paarden in deze omgeving. Was je ooit wel eens in Mongolië geweest? Nee, nog nooit. Wel in Azië, maar niet uh, in Mongolië. Dus ik had geen enkel idee. <truimert> Je voelt dat dier onder je, onder je samenspannen. Een soort dierlijke machinerie waarop je, uh, waarop je mag meeliften. Het is een heel, um, heel machtig, heel opwindend uh, uh, gevoel is het. Frederique rijdt van pleisterplaats naar pleisterplaats. Het uh, ligt ongeveer 40 kilometer uit elkaar. Je hebt steeds één pony voor dat stuk. Inwoners van Mongolië doen niet mee aan de Mongol Derby. Het inschrijfgeld is dik 10.000 euro. Twee gemiddelde jaarsalarissen in Mongolië. De deelnemers van deze Parijs-Dakar te paard vinden hun weg via gps... en hebben de beschikking over een spot tracker. Die spot tracker zat een noodknop, zowel voor jezelf als voor het paard. Dus als het echt helemaal misging, dan kon je een van de dierenarts of medische teams oproepen. Het is nog steeds een van de gevaarlijkste tochten die je kunt doen. Um, ja, en hiermee worden de risico's een klein beetje ingeperkt. Een ger, dat is Mongols voor? Voor een nomadentent. Dat zijn die grote, ronde, witte, filtertenten... Klopt. in dat groene teleturbielandschap. Ja, ja, ja, zo is het precies. En als je daar dan binnenkomt, wat zie je dan? Meestal zijn ze heel rijk uh, aangekleed... met uh, lappen langs de kant en een altaar achterin... en een grote, uh, groot vuur middenin. Soms staan er bedden, uh, vaak banken. Geen, geen banken zoals wij ze kennen, maar van die, van die houten lage banken. Dus het zijn echt, echt kleine huisjes... Als een deelnemende ruiter de volgende halteplaats niet kan halen voor het donker, moet ze kiezen. Of onder de sterren overnachten of ergens uh, aankloppen bij uh, uh, nomaden die niks van de race afwisten. En dat heb ik meteen de eerste en de tweede nacht uh, moeten doen, of eigenlijk gekozen om dat te doen. En hoe was dat? Uh, heel ongemakkelijk vond ik het. Uh, ik sprak twee, mo twee woorden Mongools. Nou ja, en je, hebt een, je komt er om half negen aan en je hebt een hele avond nog samen. En ze zijn ontzettend gastvrij, dus je wordt, je wordt binnengehaald en krijgt te eten. Mongolië staat bekend om het uh, verschrikkelijk vieze eten. En dat, uh, daar was ik voor gewaarschuwd en dat was inderdaad ook zo. Je bent vegetariër geloof ik? Ja, inmiddels niet meer, maar uh, toen wel inderdaad. Is daar voor gegaan? Ja, ja, een beetje wel ja. Overal zit schapenvlees of schapenvet doorheen. Dus voor een vegetariër is dat natuurlijk ook meteen wel een heftige smaak. Ja, dus ik heb het de eerste dagen nog een beetje vermeden... en op een gegeven moment wel uh, er gewoon van meegegeten. En diezelfde avond werd er een, uh, een hond vlees tevoorschijn gehaald. En daar werden reepjes afgesneden. En toen keek ik beter en toen zag ik dat het een geitenkop was. Maar het eten was niet, uh, nee, was niet top. Ik herinner me heel goed de, de eerste nacht... dat we met een groep Mongolen um, in een kring in die Ger zaten. En er waren zelfs nog... Um, ...Mongolen van andere Gers in de omgeving opgetrommeld... ...waarschijnlijk omdat er Westerlingen zaten en die kwamen ook kijken. En we zaten daar met z'n allen in die, in die Gers en we hebben gewoon maar geglimlacht. Uh, urenlang. En uh, er was verder niks te doen. Ik vond het ook uh, moeilijk in te schatten wat ze van ons vonden. <middels> uh, het heeft me uh, best een inkijkje in mijn eigen karakter gebracht... Ja, want ik zat te lezen en toen zag ik ergens het woord ijdel Zo kwalificeren je jezelf op enig moment. Ja, dat was dat hun. en wat ik vooral heel erg heb gemerkt... Is, uh, is dat ik vergeleken met andere mensen best extreem competitief ben. Dat wist ik wel, maar dat kwam daar natuurlijk nog even in 100 uh, in fout naar voren. Uh, ja, want je het... ging met je vriend? Ja, uh, hij moest helaas, ik geloof dat het op dag, dag twee was al... Uh, werd hij een stuk vooruit geplaatst met de jeep... omdat hij te ver achterop was geraakt. En deed hij niet officieel meer mee met de race. Dus dat was voor hem heel erg jammer. Ik merkte dat ik zelfs naar hem toe competitief was. Dus dat ik, dat ik blij was dat ik voorop reed. En uh, soms uh, waren we toevallig samen op een wisselpunt. En dan uh, ja, ging ik toch weer verder als ik klaar was met... Zonder de... te zwaaien? Zonder te zwaaien, maar op dat moment zwaaide hij ook niet. Hè? Dus dat zijn verzacht, verzachtende omstandigheden. Nee, ik was, uh, ik was heel serieus met de race bezig. Meer dan, uh, dan andere mensen, merkte ik. Uh, er zijn mensen die, die veel relaxter erin stonden en hun spullen met elkaar deelden en alles samen deden en die voor mij zijn geëindigd. Je kreeg al buikpijn als je je koekjes moest delen met iemand anders. Mm, ja, ik vond het lastig om mijn spullen te delen. Dus ijdelteiterij niet kunnen delen, nog meer verheffende <lacht> eigenschappen die naar boven kwamen. Ik las mijn eigen boeken ook, ook na en dacht ik, oh, ik kom er helemaal niet zo heel sympathiek uit naar voren. Dat zei Frederik Stap over haar zojuist verschenen boek Missie Mongolië... in een reportage van Harm van Attenveld. Het is Radio 1 Vandaag. We zijn er zometeen. We zijn er tot half vijf en straks praten we onder meer over een boek... waarin zo staat dat Hitler 95 jaar is geworden een fijne oude dag heeft gehad. Ergens waar het mooi weer is. Meer erover zometeen.